Zes uur, Mark Visser met het NOS Journaal. De bonden van de FNV hebben na een hele nacht praten... nog altijd geen overeenstemming bereikt over het pensioenakkoord. Gistermiddag kwamen de 19 bonden in Amsterdam samen... en inmiddels zijn ze al 16 uur aan het vergaderen. AVP-voorzitter Wim van den Burg sprak op Twitter van een vergaderrecord. Tegen vijf uur vanochtend werd voor de zoveelste keer geschorst. Dat gebeurde op verzoek van FNV-bondgenoten en Abfacabo. Ze praten nu samen verder. Twee bonden zijn tegen het pensioenakkoord zoals het nu op tafel ligt. Dat principeakkoord werd in juni door het de vakbeweging, werkgevers en het kabinet gesloten. Amnesty International heeft kritiek op de anti kadhafi troepen in Libië. Volgens de organisatie plegen die strijders ook mensenrechten schendingen... net als de aanhangers van kolonel Kaddafi... Amnesty roept de Libische overgangsraad op om schendingen van de mensenrechten te voorkomen. Intussen ligt de strijd om Benny Walid stil. De anti-Kaddafi-strijders wachten op de NAVO, die vandaag nieuwe luchtaanvallen zou willen uitvoeren op wapentuig in de stad. Zeven strijders zijn in de buitenwijken van Benny Walid door bewoners in een hinderlaag gelokt en gedood. Vluchtelingen uit de Libische stad melden dat er een voedseltekort heerst. De aandelenbeurzen in Japan en Australië zijn hoger geopend. Zowel de Nikkei-index als de belangrijkste Australische index staan in de plus. De optimistische stemming heeft te maken met de opleving van gisteravond op Wall Street. De Dow Jones-index stond de hele dag op verlies. Dat veranderde toen bekend werd dat China voor grote bedragen wil investeren in Italiaanse staatsobligaties en grote bedrijven. De Dow Jones-index sloot uiteindelijk 0,6 hoger.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 En dit is de ANBB Verkeersinformatie met het fiets op de A28 richting Utrecht. Er staat tussen Knoop het Hoeverlaken en Amersfoort 2 kilometer. Bij Amersfoort is de linkerrijstop afgesloten. Het NOS Radio 1-journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Dinsdag 13 september. Goedemorgen. Zitten we toch de hele nacht hier al te wachten tot eindelijk de deuren van het FNV hoofdkantoor open gaan. Ja, maar die gaan niet open. En de vakbondsleiders komen niet naar buiten. Verslaggever Peter van der Meerschout staat nog altijd voor de deur en binnen sleept het overleg zich voort. En mochten ze er nou uitkomen, of juist helemaal niet... hoort u dat natuurlijk onmiddellijk en hoort u ook alle hoofdrolspelers... over het pensioenakkoord en de toekomst van de FNV. En politici, werkgevers en bestuurders van andere bonden... staan in de startblokken om te reageren. Dan het Centraal Planbureau. Dat voorspelt niet veel goed voor de economie volgend jaar. Grotere tekorten en minder groei. Wat dat betekent voor Prinsjesdag hoort u van Marcel Brul in Den Haag. We praten er ook over door met hoogleraar Economie. En Eerste kamerlid voor de PvdA Esther Mirjam. Cent. Over de haperende economie en de pensioenen... praat Marco Robin Visser vanochtend met 50-plussers. Dat doet hij op de 50-plus-beurs. U hoort ook over het nog langer slepende overleg in België... om tot de regering te komen. Marcella Meska vertelt hoe Novak Djokovic het US Open heeft gewonnen. De interviews die Jackie Kennedy heeft gegeven... vlak na de dood van haar man John F. Kennedy zijn openbaar. Vandaag verschijnt de Nederlandse vertaling. Er komt ook een film over Cornelis Vreeswijk. Dat en weer in het Radio 1-journaal tot half 10. Je kunt dus ook volgen via internet. Ga dan even naar NON. Mocht u vragen ja, of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar is NOS Radio 1. We is inmiddels begrepen. Het overleg tussen de FNV-bonden over het pensioenakkoord zit muurvast. Al sinds gistermiddag zijn de bonden in Amsterdam bijeen om te onderhandelen. Maar na 16 uur is er nog altijd geen resultaat. Verslaggever Peter van der Meerschout is ook al 16 uur in Amsterdam, Peter. Ja, we hebben medelijden met je, maar we proberen nou, je wakker te houden. Nee, ja, ja, okay. gaat het wel? Nee, want nou, de, er zijn wel wat ontwikkelingen namelijk. Want Vertel. ik sta hier nu naast uh, een van de belangrijkste hoofdrolspelers uh, van de afgelopen 16 uur. Henk van der Kolk, FNV-bondgenoten. Ik heb nog geen idee wat u mij gaat vertellen, want wat gaat u ons eigenlijk nu vertellen? Ja, het uiterste teleurstellend is dat we het niet eens zijn geworden over een uh, gezamenlijk besluit. Er is geen besluit gevallen. Uh, op grond daarvan hebben wij gezegd: van nou, dan uh, betekent het voor ons heel helder. Uh, wij hebben op grond van de ledenraadpleging stelling ingenomen: het is een nee. We willen onderhandelen over een aanvullend pakket.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 op dit moment in ieder geval hebben we geconstateerd dat FNV Bouw in ieder geval die conclusie niet getrokken heeft. Uh, ik sl zeg slechts dat alvorens wij de federatieraad ingingen, dat er in ieder geval de drie grote bonden waren die in ieder geval op grond van de ledenraadpleging de stelling hebben betrokken van jongens, er is geen steun voor dit onderhandelingsakkoord. Het moet verbeterd worden. FNV is dus nu eigenlijk tot op het bot verdeeld. Nou ja, of je dat zo moet noemen. Maar in ieder geval, er is, sprake absoluut, is, nee, er is absoluut sprake van een verdeeld huis. Ja. Dat, dat kan niet ontkend worden. Nou ja, en daar heb je dus 16 uur voor nodig gehad om dat dus te voorkomen. Dat is dus niet gelukt. Wat een enorme blamage eigenlijk. Het is uitermate teleurstellend. Uh, zo voel ik het ook, zo ervaar ik het ook. Want ik ben een nvv mens in hart en nieren. Uh, dat is niet goed. Dat is voor niemand in ieder geval goed. Dat is zeker ook voor de leden niet goed. Aan de andere kant... Wij vinden het zeker niet goed voor al die leden die wij vertegenwoordigen. En eh, om nu in ieder geval dan toch maar vanwege het compromis om het compromis eh, hier dan uiteindelijk akkoord te gaan met een wat ons betreft te slappe inzet. Want dan weet je één ding zeker met deze minister, met deze werkgevers, dan komt er nog minder uit. Ja, maar dat hebt u dus en nu ook zelf in uiteindelijk... de hand. Dat hebt u nu in de hand, want nu is er geen akkoord met de werkgevers... nu is er geen akkoord met het kabinet, nu doet de minister Kamp gewoon wat hij wil doen... en het is een vrij zwaar wetsvoorstel indien. Dat is allemaal zeer maar de vraag. Overigens, dit was ook een zeer zwaar wetsvoorstel, want uh, wij hebben de conclusie getrokken... dit is wat ons betreft veel en veel te maken. Dus wat dat betreft kun je zeggen, nou dan is het de keuze uit twee kwaden. en zo'n keuze moet je nooit willen maken... Uh, dan zullen wij de komende tijd wel in ieder geval zien wat de minister uiteindelijk in ieder geval gaat doen. Dat betekent in ieder geval dat wij zelf als twee grote bonden in ieder geval conclusie hebben getrokken... wij houden onze handen vrij om zowel naar werkgevers toe, maar dat gaat natuurlijk ook naar de politiek toe... onze invloed aan te wenden om in ieder geval met betere resultaten te komen. Dat was Henk van der Kolk in een eerste reactie op dus het, laten we zeggen, het mislukte overleg. Um, ik weet niet of dat ik door kan gaan, want uh, Zeker Pij, Agnes, gaan Jongerius, Agnes Jongerius staat hier ook. Mevrouw Jongerius, we zijn nu live in de uitzending. Ja. Goedemorgen. Kijk, we zijn alweer live in de uitzending. Ja. ja, we zijn hier de hele tijd, net, net als u. Ja. Um, uw eerste reactie? Nou, uh, mijn eerste reactie is dat wij uh, inderdaad de zoveel lange vergaderingen over pensioenen gehad hebben. Dat vind ik op zich niet erg dat het lange vergaderingen zijn... want het gaat ook over iets ongelooflijk belangrijks... onze Ouderdamse eh, voorziening en dat is voor heel Nederland eh, belangrijk. Voor mij is het belangrijk dat in de federatieraad gezegd heeft... we moeten eigenlijk op drie punten verbeteringen... Eh, ten opzichte van de oorspronkelijke eh, teksten van het akkoord hebben. Eh, we willen eh, dat er meer gebeurt voor mensen met lage inkomens opdat ook zij eerder kunnen stoppen met werken. En we willen dat de werkgevers helder aangeven dat zij met ons verantwoordelijk blijven voor het pensioenstelsel. Dat noemen we technisch de risicodeling. En we willen van werkgevers uh, en de uh, overheid en pensioen, uh, wat ook mensen zekerheid biedt. Mevrouw Jan het is niet gelukt vanavond. Na 16 uur bent u niet in staat geweest om de FNV een ja te laten geven... aan het pensioenakkoord waar zo lang en zo zwaar voor uh, onderhandeld is. Nee, De federatieraad zegt vandaag geen ja en geen nee. Die zegt, we hebben drie concessies nodig uh, van minister Kamp... op het punt van de levensloop, op het punt van de vitaliteitsregeling... Op het punt van de werkbonus. En uh, gedurende deze vergadering. heb ik een uitnodiging gekregen van minister Kamp. om. Uh, ik moet geloof ik nu zeggen. vandaag om half vijf uh, bij hem langs uh, te komen. Dat zullen we ook uh, doen. Mevrouw Kamp, u, u, u staat ongeveer 10 meter verwijderd van Henk van der Kolk, die zojuist ze zegt het is en blijft een nee. Jullie staan hier niet met z'n tweeën samen te vertellen... dat het nog geen nee en ook nog geen ja is. Dat klopt. Uh, uh, en uh, dat hij een nee als uitkomst had... Uh, dat heeft hij in het referendum ja. kunnen zien. Dat heeft hij ook uh, als gevolg van zijn bondsraadbesprekingen. Maar wat doet hij? dit nu met de positie van de FNV? Nou, uh, met de FNV wil uh, minister Kamp en uh, uh, Bernard Wiensjes... Uh, Vandaag om half vijf spreken. Wat mij betreft, ik heb het hem uh, ook nog net voordat we hier naar beneden kwamen... gezegd, uh, is ook Henk van der Kolk, is ook Corrie van Brenk van harte welkom. Ga mee. Uh, als je nou inderdaad die tenzijpunten zo belangrijk vindt... stap met mij in de auto uh, en ga mee naar Den Haag om die punten ook te regelen. Ik denk dat een echte vakbondsbestuurder niet moet blijven hangen in ja of nee. Die moet zeggen welke dingen moet ik nog regelen. En die hebben we eh, inderdaad vandaag met z'n allen bepaald, dus inclusief FNV-bondgenoten. Eh, en ik ga mij vanmiddag om half vijf inzetten voor het regelen van die punten... die ook voor FNV-bondgenoten ontzettend belangrijk zijn. Maar dat verwijt u dus Henk van der Kolk wel. Een heel zwaar verwijt ook, dat hij dat dus niet doet. Nou, ik zou zeggen, stap met mij in de auto. Ik bedoel, er ligt een uitnodiging voor overleg. Ja. En waarom zou je die kans laten lopen... Uh, om mee te gaan om de belangen en de zorgen van je eigen achterban helder te formuleren. Uh, ik doe het graag, uh, uh, ook voor hem. Uh, maar ik zou het nog beter vinden uh, als hij uh, zelf mee zou gaan. En hij heeft nog een paar uur om zich te bedenken of hij mee wil. Ja, u klinkt strijdbaar, maar het is toch eigenlijk wel een verloren zaak zo. Nee, het is geen verloren zaak. Want volgens mij moeten we nog steeds uh, onder ogen zien dat uh, onze pensioenstelsel aanpassingen uh, behoeft. Niets doen is geen optie.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 Het is best uur Peter Peter. Hoor je ja. ons nog? Ja, dit gaat snel allemaal. Ze zijn het duidelijk uh, niet met elkaar eens. Uh, mevrouw nee. Jongerius gelooft er nog in. Van de Kolk zegt het harder nee. Kun je het mm -hmm. kort analyseren? Waar staan ze nou? Uh, nou, wat ik net ook al zei. Ze staan niet bij elkaar, niet naast elkaar. Niet gezamenlijk die kant op. En dat is volgens mij uh, datgene waar ze de afgelopen 16 uur um, geprobeerd hebben... om dat toch te doen... Um, maar ze staan nog mijlen ver van elkaar. Van ze zijn ook helemaal hoort, niks opgeschoten in die 16 hoort. Nee, ze uur. zijn ook, ook helemaal niks opgeschoten. En dat is, um, ja, dat is eigenlijk ook ten opzichte van uh, de andere twee vakcentrales, CNV en MHP en de werkgevers. En, en daarmee natuurlijk ook het kabinet. Um, een, een, een teleurstellende ontwikkeling dat er nu eigenlijk gewoon niet gesproken kan worden... van een pensioenakkoord. Dat is er nu niet. Er zouden nog wel wat... Uh, aanpassingen moeten worden gedaan. Maar die moeten zo, van zo ver komen. En dat ligt bij die andere vakcentrales en bij de werkgevers. gewoon zo ontzettend moeilijk om nog meer toe te geven. Dat we eigenlijk kunnen spreken van, uh, ja, einde. Dit gaat, uh, mijn, dat is mijn analyse nu, uh, niet lukken. Maar wij horen ook nog dat er dan vanmiddag nog een overleg is met de minister, minister Kamp, ja. ook met de werkgevers. Peter, om half vijf zei Agnes Georgier ja. is er nodig de Henk van de Kolk uit om mee te gaan. Wat ja. dat kunnen we daar dan nog van verwachten? Nou ja, kijk, op zich moet natuurlijk eh, eh, Agnes Jongerius vanmiddag aan de andere sociale partners en aan de minister uitleggen wat hier vanavond in de afgelopen 16 uur gebeurd is, eh, om te vertellen. Dat heeft ze dan nu wel via onze microfoon gedaan, maar eh, dat moet vandaag nog wel even gewoon formeel worden, worden voorgelegd, mm -hmm. eh, wat nu eh, de resultaten zijn. En um, dan zal je eens moeten vragen, wat zien jullie nog als mogelijkheden om uh, toch aan de wensen van uh, Henk van der Kolk, van FNV-bondgenoten en van de Avacabo ja, ja. uh, tegemoet te komen? Dus dan verwacht zij wellicht iets van de werkgevers uh, of van minister Kamp? Ja, maar die hebben natuurlijk tot nu toe al gezegd van... jongens, dit is het en niet meer. Of ook, en ook niet minder. Ja. Uh, en als het meer zou moeten worden, als, het, als je dan kijkt naar, uh, naar de minister... dan moet het uit de begroting komen, dan moet het uit de uh, bestaande middelen komen. Dan kan er wel wat heen en weer worden geschoven. maar dat is voor, uh, voor bondgenoten en voor uh, de avocabo onvoldoende. Goed. Nou, Peter, ga jij weer terug naar de mensen die nog naar buiten komen... daar in Amsterdam bij het hoofdkantoor van de FNV-Vakcentrale. Uh, wij praten u uiteraard in de loop van de ochtend bij over de gebeurtenissen in Amsterdam. En de reacties die hoort u ook bij ons. En er is natuurlijk ook ander nieuws. Felle kritiek is er op de Libische rebellen uit een opvallende hoek. Amnesty International zegt dat de strijders van het nieuwe Libische regime... zich schuldig maken aan mensenrechten schendingen. De organisatie roept het nieuwe bewind op zulke schendingen te voorkomen. We hebben even gesproken met guards die that dat ze force in gebruiken... om get confessions te krijgen, om mensen te weapons. te so this Dus dit moet echt... Hebben we hebben van de strijders zelf gehoord dat ze soms geweld gebruiken om bijvoorbeeld een bekentenis af te dwingen. Zegt deze woordvoerder van Amnesty. De Libische Overgangsraad heeft dit rapport nog niet ontvangen, maar wel alvast verbetering beloofd. This kind of maken uh, make us recover our mistakes and, and our people they don't do it again. So uh, I'm not myself. We gaan vast niet opnieuw de fout in, zegt de nieuwe minister van Justitie... die zich geen al te grote zorgen maakt over het geweld. Hij benadrukt wel dat zijn mensen zich niet schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. De Bank of America schrapt de komende jaren 30.000 banen. Dat is ongeveer 10% van het huidige personeelsbestand. Dat dus een baan verliest. Bank of America is de zoveelste bank die een ontslagronde aankondigt. Er is real concern dat deze economie niet genoeg oomf heeft van de private sector, in terms van business spending... van consumers, die gewoon niet not zijn... om dingen te houden om te houden. Vertrouwen in de economie is zo laag... dat er gewoon niet genoeg geld wordt uitgegeven... om de grote banken draaiende te houden, zegt deze econoom. Overigens hadden analisten al rekening gehouden... met een nog groter banenverlies, namelijk van 40.000. In Duitsland is oneenigheid ontstaan over de aanpak van de Griekse schuldencrisis. De liberale FDP, de kleine coalitiepartner van bondskanselier Merkel, speculeert publiekelijk over een faillissement van Griekenland tot ergernis van de minister van Financiën. Ik geloof dat het vernünftig is als we ons daarop concentreren daarop te dringen dat dat wat verenigd wordt, ook eingehalten wordt. En door al te veel reden wordt de lage aan de markten niet stabiler. Alle landen moeten zich aan de gemaakte afspraken houden, zegt minister Schäuble van Financiën. Er worden toch al onrustige markten, is het ook niet verstandig om hardop over een faillissement van Griekenland te praten. Eerder op de dag had de kopstokken van FDP gezegd dat een faillissement van Griekenland geen taboe meer mag zijn. Bij de stabilisering onze gemeenschappelijke wereld, des euro's, darf es keine denkverbote geben. Dazu zele ik ook perspectiefisch. Een geordnete insolvenz. Om de euro te stabiliseren mag er geen verbod op welke mogelijkheid dan ook zijn, zegt partijleider Reusler. Maar daar denken zijn coalitiegenoten en zelfs de oppositie dus heel anders over. Dat is niet nur een politieke domheid, maar. dat is ook een verunsicherung der financiën. Dat is gewoon onprofessioneel en ik vind het niet te verantwoorden. Onverantwoord en bovendien politiek dom, zegt dit kopstuk van de oppositie. En ook bondskanselier Merkel is niet blij met de uitspraken van haar coalitiepartner. Volgens haar kan er, wat er jarenlang is misgegaan in Griekenland... niet in één dag worden opgelost. Maar de wind heeft gisteravond in het westen van het land tot overlast geleid. Brandweer en politie kregen honderden schademeldingen binnen. Politie in Den Haag. Ik nou, wil eigenlijk niet, eh, niet, niet bedenken of het, is wel, het heeft al plaatsgevonden... Alles wat los en vast zit, waait over de weg. Weggezettingen die ook over de weg dwarrelen als het ware. Ja, dat kan gevaar opleven voor het verkeer. Dus daar gaat dan wel de eerste inzet op uit. De schade werd vooral veroorzaakt door bomen die op auto's en wegen waren gevallen. Gelukkig veroorzaakte de storm geen gewonden. Ook in groot-Brittannië stormde het flink. Daar hadden het noorden en het westen te maken met de overlast. I'm on the shores of Belfast. Look, this is normally the busiest shipping channel in Northern Ireland. As you can see now, not a boat to be seen. Geen enkele boot in de anders zo drukke haven van Belfast. Bij het noodweer in Groot-Brittannië is voor zover bekend één dode gevallen. Belgische formateur Dierupo was gisteravond op audiëntie bij koning Albert. Echt goed nieuws had hij niet, want er is na ruim een jaar praten... nog geen oplossing voor het hete hangijzer van de formatie. De splitsing van het tweedalige kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. En dus had de koning een oproep voor de onderhandelaars. Blijkbaar werkt het ook de koning stilaan op zijn zenuwen, want hij vraagt in een mededeling zo pas dat de onderhandelaars dit luik van de staatshervorming nu zo snel mogelijk afronden. Koning Albert wil dat de onderhandelaars zich snel richten op sociaal-economische onderwerpen. Die zijn in de formatie nog maar amper aan bod gekomen. De Belgische kabinetsformatie duurt nu al 15 maanden. Oh, dag na 11 september werd in Amerika opnieuw stilgestaan bij de aanslagen van tien jaar geleden. Want het Amerikaanse congres herdacht de slachtoffers vannacht in Washington. We showed the terrorists what America is all about. You can destroy our symbols, but not our spirit. And a decade after 9-11, I'm with those who believe America is stronger today than it was then. Het is de terroristen niet gelukt om onze eensgezindheid en kracht te vernietigen... zegt de republikeinse congresleider. Gisteren ging ook het nieuwe monument voor de aanslagen in New York open voor de bezoekers. En veel New Yorkers zijn onder de indruk. Ze konden niet beter job Het you know, took het zo lang om it. um, uh, het te doen. Ze konden het niet beter doen. We hebben het mooi gemaakt. Een bijzonder monument dus. Het officiële 9-11 Memorial bestaat uit twee grote vijvers. Precies op de plaats waar vroeger de torens van het World Trade Center stonden. Op de randen zijn de namen van alle slachtoffers geschreven. Dan nou, Nog eventjes uh, naar het financiële nieuws. De beurzen in New York veerden gisteren uh, tegen het eind van de handel op. Ondanks aanhoudende zorgen over de schuldencrisis. En ook afzwakkende economie. de Dow Jones Index noteerde uiteindelijk een bescheiden winst van 16 procent. De technologiebeurs, Nasdaq, sloot ruim 1 hoger. In Azië is de handels nog alweer begonnen. De Nikkei-index in Tokio staat na vier uur handelen op een kleine winst. Tot zover het nieuws Overzicht met live de uitkomst van het FNV-beraad. Kopstukken van de Kolk en Jongerius hoorde net. Kunt dat terugluisteren via onze website. nos.nl slash radio 1 vindt daar de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tien minuten voor half zeven. Het is eh, inderdaad, zoals Marcel al zei, eh, zojuist duidelijk geworden. Een hele nacht vergaderen, 16 uur. Over het pensioenakkoord heeft tot helemaal niets geleid. Mark-Robin Visser is eh, voor ons op pad. Heb jij wel lekker geslapen, Mark-Robin? Ja, goh, ik ben op een gegeven moment naar bed gegaan, Lara... want ik dacht, ja, ik ga hier toch niet op een pensioenakkoord zitten wachten... op de bank in mijn eentje. <lacht> <Dat is> nee, <sneu, lacht> He? ja. Zijn jullie nog lang wakker gebleven? Nee, echt niet. Nee, ik, ik dacht, ik <lacht> zie het morgenochtend wel. Ja, dat dacht ik dus ook. Ik dacht, ik zie en hoor het uh, morgenochtend wel. Nee, goed, we hebben het dus net, uh, net gehoord. Ik heb nog wel doch, nog tot een uur of elf uh, gisteravond zitten kijken... en toen zag ik ook bij dat FNV-kantoor dat autootje staan... waar die posters op geplakt waren... En in de verte uh, hoorden we muziek, hè? Er was ook nog een muzikale omlijsting uh, verzorgd ja. bij dat uh, gebeuren. Dat was natuurlijk uh, van de 50-plus partij. En meneer Nagel, die samen met Ben Kramer dat nummertje in elkaar getimmerd had. En Jan Nagel, die was er dus gisteren ook. Maar ik vermoed dat hij op een gegeven moment, ik weet niet hoe laat, maar naar huis gegaan is. En ik sta nu voor zijn huis. Dat is heel leuk, want hij woont in een straat waar allemaal beukennootjes liggen. Moet je horen. Het is allemaal heel sfeervol. Zijn auto staat voor de deur. Het is nog wel heel donker. Maar ik heb dat plaatje toch maar even opgezocht. Want ik was daar toch wel benieuwd naar. En ik stel voor dat we nu gewoon even in deze keurige straat... waar meneer Nagel woont, de speakers even openzetten. En gewoon even de eerste maten van het nummer laten horen. Ik kijk even naar de technicus. Zijn we zover? Kom maar op. Hé! Hé! Hé! Oké, okay, dat is wel weer even genoeg even voorlopig. He, zeg, ja, het is natuurlijk wel een, gewoon een leuk nummer. Maar ik dacht nog wel van ja, is dit nou het niveau waarop we de discussie moeten gaan voeren? Dat vraag ik me eigenlijk af. Maar weet je wat? Ik ga het gewoon straks aan mezelf vragen. Kijken of er al lampen al aangaan. Nou, dit geweld. Inderdaad, het licht is aan. Meneer Nagel is wakker. We gaan het hem straks gewoon even voorleggen. En ook even kijken of het laatste nieuws over uh, dat mislukte pensioenakkoord al... tot hem is doorgedrongen. Nou, daar ben ik heel tot benieuwd straks. Tot straks. maar Er is vast iets tot hem doorgedrongen. Hij is de nagel aan... Uh, afijn. Het is uh, bijna vijf voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Een prachtig beeld in Tilburg gaan we het over hebben. Namelijk 101 piano's op straat. Verspreid door de hele stad. Verslaggever Theo Verbrugge ging kijken en luisteren... en eventueel een uh, nootje spelen. Zomer in het uh, hart van Tilburg op de heuvel. Tussen de winkelstraten, tussen de uitgaansgelegenheden. Een, uh, een eenzame piano, een van de 101. Het verkeer raast gewoon door, mensen fietsen voorbij, kijken een keer om. Of niet? Vincent Koreman, Project van de Engelse kunstenaar Luke Jerram, Waarbij het gaat om uh, ja, interactie met mensen uh, in het stedelijke gebied. Je, weet, je merkt het gewoon dat in het verkeer is dat heel vaak mensen een beetje op elkaar schelden en elkaar uh, uh, handgebaren geven. Uh, en zijn, zijn idee was gewoon een beetje om iets, iets van vriendelijkheid terug te brengen in, in dat uh, straatbeeld. En ook te zorgen dat mensen da, daar ook iets leuks kunnen hebben. Zoals muziek, wat een soort van universele uh, communicatie toch is voor iedereen. Ja, het is natuurlijk leuk als alle piano's gebruikt worden en als iedereen overal gaat spelen. Ze zijn geadopteerd. Ja. Zijn steeds, bij elke piano hoort een buddy. En die buddy houdt in de gaten dat de piano niet gesloopt wordt. En als hij wel gesloopt wordt, dat hij zo snel mogelijk verwijderd wordt. Ze komen eigenlijk uit heel Nederland. We hebben met twee vrachtwagens heel Nederland doorgereden. Overal opgehaald. Voornamelijk bij oude mensen en mensen die er geen plek of geen tijd meer voor hadden. You wanna play something? Ik kan You're a professional or I'm the artist behind this thing. Giant. Oh okay, that's Oh sorry, <laughs> sorry. I didn't know. <laughs> I know It is the grote artist achter dit idee. I didn't recognize you. This is a little trick. <laughs> nou, zo so maar vier handen op de piano hier uh, in de stad. Een cheap trick, is het? Ja, dat is een good trick. Een <laughs> cheap trick. Goed, het is dus een, een, een kunstgebeuren. 101 pianos op straat door de hele stad in Tilburg. Zijke gebeuren. Ik bedoel, ja, je rijdt. een weet kunstproject. Het. Oh. Kunstproject was dit. Theo van Brugge <laughs> hoort u over een kunstproject. Het NLS Radio 1 Journal. Een streepje achter je naam Novak Djokovic heeft voor het eerst de US Open gewonnen. Hij won van Rafa Nadal deed hij in vier sets 6-2, 6-4, 6-7 en 6-1. Djokovic heeft nu vier Grand Slam titels op zijn naam staan. Hij won dit jaar voor de tweede keer de Australian Open en voor de eerste keer Wimbledon. Belgische wielrenner Tom Bonen gaat niet naar wereldkampioenschap wielrennen op de weg. Hij heeft nog te veel last van zijn valpartij in de Ronde van Spanje. Zoveel zelfs dat hij het hele seizoen verder maar laat lopen. Philippe Gilbert is zondag over een week de Belgische kopman in Kopenhagen. Ook de Olympische kampioen Samuel Sanchez uit Spanje ontbreekt op het WK. Net als de kerstverse Vuelta-winner Cobo. De Spanjaarden zien in Rabo-renner Oscar Freire hun enige speerpunt. Nederlandse ploeg reist zonder echte kopman naar Kopenhagen. Bondscoot Leo van Vliet heeft gekozen voor een groep vrijbuiters. Hij denkt namelijk niet dat de koers in een massasprint zal eindigen. Het is niet een heel zwaar parcours, maar het is wel 200, bijna 270 kilometer. En ja, normaal gesproken iedereen roept het wordt een sprint. Maar ja, het zal geen sprint worden met 180 man. Dus en ik denk niet dat wij sprinters hebben die na 270 kilometer bergen op. Want de aankomst is ook flink omhoog. Niet voor een klimmer, maar wel voor een sprinter heel belangrijk, dat het niet vlak is. En ik denk dat dat de moeilijkheidsgraad geeft en daarom gok ik niet op de sprinters. Nou, wie zijn dan straks die Nederlandse renners op het WK? Van Vliet geeft uitsluitsel. Uh, Robert Geesing, Lars Boom, Bouke Mollema, Wout Poels, Johnny Hogeland, Nicky Terpstra, Pim Lichthart, Maarten Charlinghi en Pieter Wening. We zijn gaan allemaal naar Kopenhagen. We gaan het zien op zondag 25 september. Want dan strijden de profs in Kopenhagen om de wereldtitel. Ajax ziet Lorenzo Ebisilio is voor twee wedstrijden geschorst. Hij kreeg zaterdagavond in de wedstrijd bij Heracles rood... omdat hij een tegenstander geschopt zou hebben. Ajax en Ebisilio hebben de straf geaccepteerd. Dat deed Marcel Meeuwis van VVV ook. Hij kreeg rood in de wedstrijd tegen PSV. Hij moet drie wedstrijden toekijken. Rafael van der Vaart doet tot de winterstop niet met Tottenham Hotspur mee aan de Europa League. De club heeft hem niet ingeschreven omdat hij een zware blessure zou hebben. Punt is alleen dat de oud-Ajaxiet weer zo goed als hersteld is... en komende donderdag graag met de speurs tegen Pauk Soloniki gespeeld had. Het is een rare zaak, vindt van der Vaart zelf ook. Nou, dat is een beetje, zeg maar, laten we het een miscommunicatie noemen. Ik was natuurlijk meteen na mijn blessure naar Nederland gegaan. En uh, ja, toen kwam ik terug... En toen, ja, als je een blessure hebt, ga je altijd een beetje richten op een wedstrijd. En ik dacht van, nou ja, Europa League wedstrijd uh, aanstaande donderdag, uh, dat lijkt me wel wat. Dat ga ik wel halen. Alleen, uh, toen vertelden ze me dat ik niet mee kon doen, dus ik was een beetje uh, verbaasd. En uh, ja, dat was, uh, hadden ze me niet gemeld, dus dat was een beetje vreemd. Ja, je kan wel zeggen dat ik er boos om ben. Ja. Ik bedoel, uh, als spelen wil je, ik, ik bedoel, ik heb uh, afgelopen seizoen... Uh, en natuurlijk had je je best gedaan om uh, überhaupt in Europa te kunnen spelen. En als je daar niet uh, wordt ingeschreven, dan wil je niet, uh, niet vrolijk van. Donderdag speelt Tottenham Hotspur dus zonder Rafael van der Vaart bij Pauk Saloniki. Op donderdag spelen ook PSV, fc Twente en AZ in de Europa League. En morgenavond moet Ajax het in de Champions League al opnemen tegen Olympique Lyon. Radio 1, het nos journaal. Half zeven, hier is Megens. Goedemorgen. De FNV-bonden hebben na 16 uur onderhandelen geen overeenstemming bereikt over de pensioenafspraken. Half uur geleden gingen ze zonder akkoord uiteen. Henk van der Kolk van FNV-bondgenoten zei dat hij de voorstellen verwerpt en er niet verder over wil onderhandelen. Ook advocabo FNV is tegen. Het standpunt van FNV-bouw is niet helemaal duidelijk. Advocabo FNV en FNV-bouw uh, hadden tevoren een nee-tenzij-standpunt. Ze waren tegen tenzij mensen met zware beroepen en lage inkomens zonder korting op hun AOW met hun 65e zouden kunnen stoppen. Volgens FNV-voorzitter Jongerius is er vanmiddag om half vijf nog overleg met minister Kamp en de werkgevers. Amnesty International heeft kritiek op de opstandelingen in Libië. Volgens de organisatie plegen die strijders ook mensenrechten schendingen, net als de aanhangers van kolonel Gaddafi. Amnesty roept de Libische overgangsraad op om schendingen van de mensenrechten te voorkomen.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 Er staat een stevige wind uit het zuidwesten tot westen. In het binnenland is de wind matig en langs de kust staat een krachtige tot harde wind, windkracht 6 of 7. De temperatuur ligt op dit moment tussen 13 en 16 graden. Vanmiddag wisselen bewolking en zonnige perioden elkaar af en daarbij is er kans op een enkele regenbui. De zuidwestenwind wordt vlagerig en neemt boven land toe, naar matig tot vrij krachtig. De middagtemperatuur komt uit op 18 of 19 graden. Ook vanavond en vannacht staat er veel wind... en vooral in de noordelijke helft komen enkele buien voor. Morgen wordt een vergelijkbare dag met wolkenvelden, af en toe zon en kans op een bui. De maxima komen dan uit op 17 of 18 graden en in de avond neemt de wind flink af. ANWB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment vijf files. Drie daarvan zijn niet langer dan een kilometer of twee... en geven op dit moment nog niet al te veel vertraging. Bij Breda staat het wel goed vast op de A16 naar Antwerpen... Tussen Breda-West en knooppunt Galder 5 kilometer. Het staat daar echt stil, want de weg is dicht door een ongeluk. Verkeer vanuit Rotterdam naar Breda kan het beste omrijden via de oostkant van Breda. Dan kies je net naar de Moedijkbrug bij het knooppunt Zonzeel voor de A59... en daarna de A27 naar Breda. Op de A28 naar Utrecht is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd ook. De weg is weer vrij, maar tussen Nijkerk en Hoevelaken staat 9 kilometer.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 Morgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar de NOS Radio 1 journaal. We hoorden het een half uurtje geleden. Na 16 uur vergaderen zijn ze bij de FNV niets opgeschoten. Ze kunnen het daar niet eens worden over het pensioenakkoord. Peter van der Meerschout ving eh, topman eh, van de kook van FNV bondgenoten op... toen die net uit de vergadering kwam. Ja, het uiterste teleurstellend is dat we het niet eens zijn geworden... over een uh, gezamenlijk besluit. Er is geen besluit gevallen...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 dat we het niet eens zijn geworden. U zegt, u hebt het over de, de FNV grote bonden. Dat betekent dat Abfacabo en FNV Bouw ook met u meegaan? Dat betekent dat in dit geval Abfacabo en FNV bondgenoten de conclusie hebben getrokken van... dit kan er niet wezen. Mm -hmm. uh, op dit moment in ieder geval hebben we geconstateerd dat FNV Bouw in ieder geval die conclusie niet getrokken heeft. Uh, ik sl zeg slechts dat alvorens wij de federatieraad ingingen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 En dat zei Henk van der Kolk, van de FNV-bondgenoten, een van de grootste bonden bij FNV. En toen kwam Agnes Jongerius naar buiten lopen, voorzitter van de FNV. Ze is erg teleurgesteld en nodigt van der Kolk uit om met haar vanmiddag mee te gaan naar Den Haag, waar overleg is. Nou, eh, met de FNV wil minister Kamp en eh, Bernard Wientjes vandaag om half vijf spreken. Wat mij betreft, ik heb het hem eh, ook nog net voordat we hier naar beneden kwamen, Gezegd is ook Henk van der Kolk, is ook Corrie van Brenk van harte welkom. Ga mee. Als je nou inderdaad die tenzijpunten zo belangrijk vindt... stap met mij in de auto en ga mee naar Den Haag om die punten ook te regelen. Ik denk dat een echte vakbondsbestuurder niet moet blijven hangen in ja of nee. Die moet zeggen welke dingen moet ik nog regelen. En die hebben we inderdaad vandaag met z'n allen bepaald, dus inclusief nvb bondgenoten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 Paul Ulemeld, Kamerlid voor de SP. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u daarvan? Wat er wat daar nu is uitgekomen of eigenlijk wat er niet is uitgekomen? Nou ja, ik kan me voorstellen dat de mensen die daar aan tafel hebben gezeten... dat die teleurgesteld zijn, dat ze er niet uit zijn gekomen. Maar ja, het goede nieuws is wel dat dat casino-pensioen... er in ieder geval uh, vannacht niet is uh, gekomen. En dat uh, vind ik toch wel het, uh, wel het positieve punt... En wat ik nu merk, dat is dat ze zo lang bezig zijn geweest... om uh, een, een soort eisenpakket te formuleren om naar Kampen, naar Bientjes te gaan. Nou ja, daar zijn ze niet uitgekomen. Van der Kolk wil stevig inzetten. Jongerius wil helemaal niet stevig inzetten. Ja, nou, daar zijn ze niet uitgekomen. En dan lijkt het mij heel onverstandig vanuit de FNV... om dan vanmiddag naar Bientjes en, uh, en, uh, en kamp te gaan, als je zo verdeeld bent. Oh, wat, wat, wat zou er dan moeten gebeuren, meneer Ullebelt? Wat, wat voor scenario ziet u? Nou ja, ze moeten, uh, meestal zeg je dan, je moet er nog een nachtje over slapen. Nou, dat wordt nu voor hun een, een dagje over slapen. Ja. En dan zouden ze maar opnieuw bij elkaar moeten zitten. Maar meneer Udenbelt, dat heeft toch geen enkele zin. Ze hebben nu 16 uur bij elkaar gezeten. Ze zijn al nou, vanaf juni aan het nou, bakkeleien ja. hierover. Wat, verwacht u nee, nu wat echt ik, dat er nog een akkoord komt binnen de FNV? Nee, wat ik nu merk, ik nu merk dat is dat de drie punten die uh, Agnes Jongerius nu ook, uh, ook noemt, daarvan zegt zij, ja, die wil ik nog regelen. Dus inhoudelijk lijkt het mij, is zij dat wel met, met, de, FNV, met, met de FNV bondgenoten eens. En uh, dat is groot verlies voor haar, gezichtsverlies voor haar. Maar ja, als je op de eenheid van de club gaat, dan moet je dat gezichtsverlies maar, uh, maar nemen. Ik zou eerst uh, mijn eigen rijen op orde willen hebben voordat ik naar, naar Den Haag uh, trek. Hmm. Maar meneer Ulemelt, u geeft dat al aan, u komt het goed uit... want u bent sowieso niet voor dat pensioenakkoord. Maar wat vindt u ervan dat FNV gewoon niet met één stem naar buiten kan komen? Dat blijkbaar dus het hele pensioenakkoord in de greep wordt gehouden... door FNV-bondgenoten en een beetje afa Nou ja, een beetje afa dat zijn wel de twee grootste bonden. Ja, die zijn iets minder fel, maar... Ja, Doe maar die, hebben, die, delen, die delen die kritiek. En als je kijkt naar, naar FNV-bondgenoten... die willen op het punt van uh, zware beroepen... nog veel verder gaan dan de, dan de anderen. Ja, en dat is toch... Uh, de meerderheid van de FNV-leden... Vertegen zijn vertegenwoordigd door deze drie bonden. Ja. Dus ik vind dat uh, Agnes Jongerius, is, die houdt veel te hard vast... aan het akkoord wat zij heeft bereikt. Dat wordt door de wordt dat afgewezen. Ja, en dan een, een onderhandelaar... Die neemt dan de punten van de achterban over en gaat dan opnieuw op pad. Ja. Maar jong, het lijkt er wel op alsof Jongerius uh, niet de vertegenwoordiger is van de VVD-leden, maar dat zij uh, daar in de federatie de de de, de uh, uh, Kamp aan het ja, vertegenwoordigen is en zo. Haar handtekening. Haar handtekening staat onder het akkoord, meneer Ulenbelt. Dus um, zij heeft een probleem. Denkt u dat het mogelijk is? Um, of ziet u een scenario waarin minister Kamp um, het akkoord dat er ligt gewoon weg invoert? Nou ja, dan heeft hij, daar heeft hij de Tweede Kamer voor nodig. En in de Tweede Kamer is er een meerderheid die tegen dit pensioenakkoord is. Tegen die drie onderdelen die genoemd worden. PVV moet er niks van hebben. PVV, de PvdA is heel erg kritisch. Wij, GroenLinks, D66. Dus voor dit pensioenakkoord is in de, in de, in de Tweede Kamer geen, geen meerderheid. Ja. Maar ja, dan komt, komt Kamp met zijn oude plan. Nou ja, dat plan dat is niet veel slechter dan, uh, dan wat, wat er nu ligt. Ik bedoel, het is moeilijk om die twee dingen te vergelijken... maar wie zich daarin verdiept ziet, dat kan... Van der Kolk zegt dat terecht. Dat is de keuze tussen twee kwaarden. Ja, en wat John is wat mij betreft wat moeten doen van... Uh, oké, okay, we zijn het niet eens, we gaan tegen kamp. Ik bedoel, uh, we hebben dat eerder gehad. We hebben het Museumplein, dat ging uh, in de tijd in 2004 over uh, de pensioenen en dat soort uh, dingen. En dat heeft toen wel dat resultaat gemaakt. Die weg kan zij ook kiezen. Ja, maar dan kiezen ze dus voor uh, de, de lijn bondgenoten. En ze heeft met nog meer leden rekening te houden. Het is niet de meerderheid. Jawel, want uh, nou, kijk, ik bedoel, uh, niet iedereen heeft daar gestemd. Maar uh, hebben 145.000 mensen hebben tegengestemd. En 16.000 hebben voorgestemd bij het referendum. En dan kun je zeggen, dat is niet representatief. Nee, dat is ook zo. Maar ja, wie gestemd heeft, daar liggen de verhoudingen heel duidelijk. Dan is bijna 90 procent tegen bij, uh, bij de FNV. En ja, ik vind dat moet zwaarder wegen dan de handtekening van Jongerius. Meneer Unemeld van de SP, hartelijk dank voor uw snelle reactie. Straks nachtburgemeesters. Zullen die ook aan pensioen doen? Gaan nou, we zo eens even vragen. Eerst naar Dennis Mooi voor de verkeersinformatie. Dennis, goedemorgen. Hele goede morgen, Lara. Hoe is het op de weg? Nou, vooral bij Breda uh, is het hommeles. Want op de A16 vanuit Rotterdam naar Antwerpen... staat het stil tussen Breda-West en het knooppunt Galder over vijf kilometer. Er is een busje over de kop gegaan. De weg is dicht in de richting van Antwerpen. Moet je vanuit Rotterdam naar Breda... kies dan bij knooppunt Zonzeel ten noorden van Breda... Voor de A59 en daarna de A27 richting Breda. Dan kom je uit op de A58 en dan kan je weer verder naar Antwerpen. Op de A28 Zwolle-Amersfoort. Daar staat tussen Strand Nulde en Amersfoort 11 kilometer. Want er is weer een ongeluk gebeurd. Hmm, nou, als dat allemaal zo doorgaat... dan zou het wel eens eh, vol kunnen worden op de Nederlandse snelweg, Dennis. Ja, als dit nog langer blijft staan... dan wordt het wel een, een, een, een drukkere spits. Normaal gesproken zouden we moeten uitkomen... op zo'n 200 kilometer in het getijden. Maar afhankelijk van wat er bij Breda gebeurt... zou dat wel eens kunnen oplopen. Oké, okay, we horen je later. Tot dan. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Over wel of niet een pensioenakkoord en sowieso de pensioenen... en ook nog wel de haperende economie gaat het vanochtend bij Mark Robin Visser. Mark Robin, nadat je de speakers zo hard in de straat hebt aangezet... dat scoort meestal niet zo goed bij 50-plussers. Kom je er nog wel in? Nou, toen ik dat deed, toen vloepten hier onmiddellijk uh, de lampen aan. Maar ik moet zeggen dat ik ook al een afspraak met uh, meneer Nagel had, hoor. Oh. En ik moet zeggen dat hij fris geschoren tegenover mij zit. Maar u bent toch wel naar bed gegaan? Uh, voor zover ik me dat kan herinneren, wel. Maar het was kort. Want u stond er gisteren uh, ook. Ik zag u even heel kort uh, op de televisie. Ja, wij waren daar met een aantal mensen om uh, de mensen met de laatste brief op te roepen... tegen dat zogenaamde akkoord uh, te gaan stemmen. Ja, en... U had namens de 50 plus partij ook nog een muzikale omlijsting eh, meegenomen... waar we vanochtend al een klein piepje van hebben gehoord. Ja, Ben Kramer heeft uh, een oude hit van Peter Koelewijn opnieuw opgenomen. Ja. Uh, Komt van het dak af is geworden, blijf van mijn pensioen af, blijf van mijn poen af. En uh, dat hebben we gisteren ook met een geluidswagen gedraaid voor het FvV gebouw En de ramen gingen open en voor zover wij konden zien was het personeel nog enthousiast ook. Ja. Zeg, uh, ze hebben 16 uur vergaderd meneer Nagel en uh, we, we zien nu we horen nu dat het uh, afgelopen is, dat er geen akkoord is. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind dat heel terecht. Uh, ook uit de enquêtes van Maurice Don blijkt dat er uh, meerderheden tegen dit akkoord zijn. Het is ook een heel slecht akkoord in het nadeel van werknemers en gepensioneerden. Daar worden alle risico's gelegd. Uh, voor de werkgevers mogen de buffers verdwijnen. Die gaan terug naar de werkgeverskast. Uh, de premies blijven op een bepaald niveau... waarbij men vergeet dat die in het verleden hoger waren. Uh, als straks de beurs het niet meer goed doen... en dat gebeurt regelmatig... dan ligt alle risico's bij degenen die het pensioen moeten krijgen. Het is een dusdanig eenzijdig gebeuren. Dat wij zeggen, ja, uh, godzijdank dat er bonden zijn die dit verwerpen. U heeft ervoor gekozen om gisteren daar te gaan staan... met dat autootje, met die posters erop en die, die harde muziek. Ik dacht nog wel even van, waarom kies je nou dit moment... om daar zo te gaan demonstreren eigenlijk? Het is toch ook gewoon de democratie en de overleg, de, het polderoverleg in Nederland... wat zijn beloop heeft... Nou, u noemt het woord democratie. Democratie houdt in dat je vrijheid van demonstratie hebt. We het ook keurig bij de politie gemeld en bij de gemeente. Nee, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel het moment waarop u... Ja, maar op dat moment gebeurt het. Ik bedoel, het is heel erg raar als je daar uh, acht uur eerder gaat demonstreren... want dan is er geen hond. En als je acht uur later gaat demonstreren, dan heeft het ook geen zin. Dus op het moment dat de mensen binnenkomen, ga je daar demonstreren. En ik moet zeggen, ik heb daar met een aantal mensen heel hartelijk gepraat... onder andere met uh, Van de Kolk, van... Uh, de voorzitter van bondgenoten, allerhartelijkst. Hij had geen haast om uh, naar de vergadertafel te, te gaan. Hij stond te pers te woord, hij praatte met ons. En dat zijn de goede omgangsvormen. Maar goed, Van der Kolk is, denk ik net als u, een hardliner, hè? Nou, uh, dat hij het zo volgehouden heeft. Het heeft me alleen verbaasd dat je het... Uh, dat het tot vier uur s'nachts duurt om te concluderen dat je niet met elkaar eens bent. Dat wist men al bij het begin van de vergadering. En natuurlijk is het logisch dat men nog probeert. Maar goed, vroeg of laat de uitkomst stelt. En dit is een goede ontwikkeling waar wij als 50PLUS erg blij mee zijn. En waarvan we hopen dat de toekomstige gepensioneerden en de huidige gepensioneerden daar profijt van zullen hebben. opdat er een beter resultaat uitkomt. Nou, daar praat ik straks graag met u nog even over verder. Ondertussen hebben we gehoord dat mevrouw Jongerius inmiddels vanmiddag om half vijf is uitgenodigd bij de minister. Gaat u daar dan ook weer met dat autootje en die muziek voor de deur staan? Nou, daar hebben we nog geen beslissing over genomen. Want uh, dit is pas uh, na vier uur bekend geworden. En uh, toen sliepen we net even een korte tijd. Maar we zullen dat straks overleggen. Meneer Nagel gaat even op dat ideetje uh, broeden. En dan uh, horen we daar misschien straks meer over. Groeten vanuit Huizen Nagel. Mark Robin Visser, en hij reist ook nog door vandaag... om te praten over de pensioenen. Uiteraard houden we u in de loop van de ochtend op de hoogte... Er zullen tal van reacties volgen op het feit dat de FNV-bonden... er niet uit zijn gekomen na 16 uur vergaderen. Goed, we gaan er wat anders. Voor het eerst komen nachtburgemeesters bij elkaar voor een congres. Een internationaal congres. De nachtburgemeesters reizen eind oktober voor een paar dagen af... naar het Brabantse Middelbeers om daar te praten over hun ervaringen. Een van de nachtburgemeesters is die van Amsterdam. Isis van der Wel, beter bekend als DJ Isis. Goedemorgen. Goedemorgen. Een congres voor nachtburgemeesters. Dat klinkt allemaal heel officieel. Waarom? Um, ja, goede vraag. Ik organiseer het niet zelf. Hè? Dus nee. uh, wat dat betreft je uh, het aan de organisatie moeten vragen. Maar um, het is wel een feit dat de laatste jaren steeds meer nachtburgemeesters komen in Nederland. En uh, nou ja, een nachtburgemeescongres dan misschien een logisch vervolg. Ja, het is misschien aardig om wat ervaringen uit te wisselen. Ja, precies. <lacht> Hebt u er zin in? <lacht> uh, ik heb er wel zin in. Alhoewel ik uh, nu net mijn bed uitkom. Dus okay, ik ben nog niet echt enthousiast als ik het vanmiddag is. Maar U bent niet zo'n ochtend, uh, ochtendmens. Uh, <lacht> nou goed, ik heb een heel zware uh, maand achter de rug. Um, een van mijn activiteiten als nachtburgemeester in Amsterdam is toegeleid dat wij een maanddurend festival uh, hebben kunnen organiseren met allerlei interessante ingrediënten, ingrediënten waaronder live no trace, crowdsourcing en co-creatie, hm. maar um, dat was erg vermoeiend en uh, ja. dit, dit zou mijn eerste normale dag slaap zijn. <laughs> nou, sorry. <laughs> het is wel uw eigen schuld, het heeft het zelf georganiseerd. Uh, dat jullie mij nu met bellen? Nee, dat niet. Maar dat uh, een maandlang festival bedoel ja, ik eigenlijk. Klopt. Maar goed, klopt. dat is een grapje ook. Sorry. Ja, ja goed. Zeg die, die nachtburgemeesters komen dan straks bij elkaar. Um, ja, zijn er veel verschillen tussen? Doet iedereen het weer op zijn hele eigen manier? Ja, nachtburgemeester, dat is een heel um, breed begrip. Iedereen kan dat op zijn eigen manier invullen. En uh, de een die doet dat door uh, gezellig allerlei feestjes te frequenteren. En anderen die uh, nemen dat uh, ja, meer maatschappelijk op of uh, organiseren, allerlei culturele evenementen. Dus je kan als nachtburgemeester dat uh, op een hele verschillende manier uitvoeren. Wat is eigenlijk het nut van een nachtburgemeester? Uh, nou, ik denk dat het belangrijk is dat er mensen zijn die zich bezighouden met wat er s'nachts gebeurt. Mm -hmm. uh, uiteraard doen ook de mensen dat die overdag beleid uh, uiteenzetten. Maar ja, het is natuurlijk moeilijk om te oordelen over een gebied waar je... Nou ja, in de lijve weinig aanwezig kunt zijn. Mm. Dus ik denk dat daarom de nachtburgemeester... tenminste zoals die in Amsterdam bestaat... want daar is het meer een... Uh, ja, toch een uh, serieuze titel... Uh, in het leven is geroepen... om die kloof een beetje te, te dichten. Moet je de nachtmensen ook voor zijn zelf? Um, ja, ik denk... je kan geen nachtburgemeester zijn... Uh, zonder dat je... in de nacht... Um, ja, veel hebt gedaan. en ja, dat, dat, dat lukt natuurlijk niet als je een ochtendmens bent... Wat gaat u doen op het congres? Er worden allerlei presentaties gehouden, begrepen wij? Ja, ik ga denk ik uh, kort uitleggen wat ik heb gedaan. De afgelopen anderhalf jaar als dagburgemeester. En uh, ook de, ja, een kleine presentatie geven van dingen die mij inspireren... die de wereldwijd gebeuren op het gebied van het nachtleven. Oké, okay. en u al een, een tipje van de sluier oplichten? Wat, wat heeft u geïnspireerd? Wat, wat, wat vond u inspirerend in het buitenland? Ik vind het belangrijk dat wij uh, dat aan onze festivalcultuur doen in dit land. Er zijn ongelooflijk veel festivals, maar uh, ze lijken allemaal enorm op elkaar. En uh, er valt nog een heleboel uh, winst te behalen. Dat je daar um, heel veel informatie en kennisoverdracht hebt. En dat niet alleen, uh, ik denk dat het ook gewoon goed is voor mensen om met elkaar dingen te delen en te creëren. Anders op een manier dan die ze in het dagelijks leven gewend zijn. En een festival is daar een uitgelezen mogelijkheid voor. Ja. Nou, ga maar weer lekker slapen, zou ik zeggen. <laughs> en, en dank dat hij even bij ons in de uitzending wilde komen. Hartstikke fijn, dankjewel. I Isis van der Wel, beter bekend als GDA Isis en ook Nachtburgemeester van Amsterdam. Het NOS Radio 1 Journal. De ochtendkranten. Veel kranten op de voorpagina nieuws over de ellenlange Lange vergadering van de FNV-bonden. Maar het nieuws over, de mislukken van dat over het mislukken van dat overleg is natuurlijk alleen op de internetsites van de dagbladen te vinden. Overleg pensioenakkoord weer mislukt. Kopt de Volkskrant op de site weer geen overeenstemming over pensioenakkoord, schrijft het AD. Het wetsvoorstel om de minimumstraffen te verhogen wordt fors aangescherpt, dat meldt de Telegraaf. Door de wijziging kunnen criminelen straks een jarenlange celstraf tegemoet zien. De minimumstraf Gaan gelden voor daders die zich binnen tien jaar opnieuw schuldig maken aan een misdrijf waar een straf van acht jaar of meer op staat. In Het regeerakkoord was een grens van 12 jaar afgesproken. Maar minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil dus nog zwaarder straffen. De aanscherping is volgens de Telegraaf gebeurd op verzoek van de PVV. Die partij was het niet eens met het conceptvoorstel van Opstelten. Waarschijnlijk presenteert de minister vrijdag zijn definitieve wetsvoorstel. Nog meer over minister Opstelten, want het AD meldt dat agenten verbolgen zijn over zijn plannen om boetes voor hardrijden en asociaal rijgedrag te verhogen. Sommige boetes gaan met 140 euro per overtreding omhoog. Maar agenten dreigen dat ze minder bekeuringen gaan uitschrijven... omdat ze die bedragen te hoog vinden. De agenten vrezen dat ze door de verhoogde boetebedragen doelwit worden... van agressieve bestuurders. Bovendien vinden ze dat de nieuwe boetebedragen... niet meer in verhouding staan met de overtreding. Politiebonden herkennen het probleem wel... en zeggen dat ze signalen hebben gekregen van boze agenten. Een bondsvoorzitter zegt in het AD... dat de onvrede onder agenten breed wordt gedragen. Huisjesmelkers die beleven gouden tijden. NRC Next schrijft dat de omstandigheden in Nederland ideaal zijn voor huisjesmelkers. Omdat de woningnood onder met name studenten enorm is en de wachtlijsten bij corporaties lang zijn. Een vastgoed-expert zegt in de krant dat het bijna onmogelijk is om een kamer voor een redelijke prijs te verhuren. Omdat de kosten voor vergunningen en het brandveilig maken van een pand torenhoog zijn. Huurders moeten daardoor een hogere prijs vragen dan de huurcommissie voorrekent. En zo speel je huisjesmelkers in de hand. In NRC Next. Pleit organisatie voor ja. in de kaart. Ja. Sorry. Ja. Uh, voor studentenhuisvesters ervoor dat de vrije markt meer ruimte krijgt, want in de huidige markt valt nauwelijks geld te verdienen, behalve voor huisjesmelkers, al de voorzitter. Natuurbeheer door boeren heeft geen enkele zin, meldt trouw. Staatssecretaris Bleker van Landbouw geeft ieder jaar 70 miljoen euro subsidie aan natuurboeren. Maar drie hoogleraren zeggen in de krant dat natuurbeheer op deze manier geen zin heeft. Volgens de hoogleraren kan natuurbeheer door boeren alleen succesvol zijn als 5% van het boerenland nog uit echte natuur bestaat. Maar het gemiddelde boerenbedrijf heeft door de intensieve landbouw nog maar 2% natuur. En dat leidt uh, tot dood land, dat is de experts. Behoud of het, dat het dus niet werkt, is het nu ook nog eens zes keer zo duur... als het beheer door bijvoorbeeld staatsbosbeheer of natuurmonumenten. De gemiddelde kosten voor zulke organisaties zijn 177 euro per hectare. Die van agrarisch natuurbeheer liggen bij 1100 euro. Al dus trouw. Nog even een spits. In die krant valt te lezen dat Nederland de duurste hotels in de eurozone heeft... Nergens anders moet een bezoeker zoveel geld neerleggen... voor een hotelkamer, gaat dus de krant. Prijzen van een gemiddelde hotelkamer stegen vorig jaar met 4 naar 110 euro per nacht. In Amsterdam werd een kamer zelfs 8 duurder. Daar betaal je met gemiddeld 124 euro het meest. Spit stelt dat Nederland qua hotelprijs een buitenbeentje is. In andere landen in de eurozone stegen de prijzen vorig jaar nauwelijks. En wereldwijd liggen de kamerprijzen slechts 6 hoger dan zeven jaar geleden. En tot zover wat er in de ochtendkranten staat. ochtendkranten hebben natuurlijk, Lara zei net ook al het nieuws... ook niet van het mislukken van het FFV overleg Dat hebben wij wel na zeven uur. En nogmaals hoort u de hoofdrolspelers uit dat overleg. En onze verslag heeft ook nog altijd nu na zeventien uur... nog voor de deur staat daar in Amsterdam. Hij heeft nog meer hoofdrolspelers te pakken gehad. En reacties hoort u natuurlijk ook.